Goedemorgen, ik ben Dilket Eertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog lang niet alle overstromingsschade in Brabant en Limburg is vergoed. Vier maanden geleden liep het water daar op veel plekken door de straten. Van de Huizen is driekwart van de schade inmiddels afgehandeld bij bedrijven de helft. Volgens de verzekeraar duurt het allemaal zo lang door de tekorten in de bouw en doordat gebouwen lang moeten drogen voor de schade kan worden opgenomen. En als je dat gedaan hebt dan moet je met experts vervolgens een herstelplan maken en dan kun je pas aan de slag om de zaak weer in orde te maken. De totale schade van de overstromingen in Brabant en Limburg afgelopen zomer ligt tussen de 160 en 250 miljoen euro. De problemen bij ProRail zijn veel groter dan gedacht. Sinds de zomer zijn er al meerdere keren treinen uitgevallen door een tekort aan verkeersleiders. Volgens ProRail zijn er te veel met pensioen gegaan. Maar in het AD zeggen medewerkers dat de problemen komen door een verziekte werksfeer. Waardoor veel collega's helemaal geen zin hebben om in te vallen. Goed nieuws voor spaarvarkens. Die worden de komende tijd minder vaak stukgeslagen. Tijdens de coronacrisis hebben we met z'n allen 22 miljard euro meer opzij gezet dan normaal, heeft ING berekend. We hebben minder gereisd, gingen minder naar de horeca. Maar een kwart van de mensen is van plan om dat geld de komende tijd alsnog uit te geven. Het is aftellen geblazen op veel plekken in het zuiden. De 11e van de 11e is het vandaag, de aftrap van het carnavalsseizoen. Om 11 over 11 wordt dat geopend. Maar vanwege corona wel anders dan anders. Deze drumband blijft vandaag thuis. Omdat uh, mensen, leden, zelf zien wat het risico is uh, in hun omgeving. Zoals een partner die in het ziekenhuis werkt op de spoed en al die gevallen langs ziet komen. Zoals iemand die werkt met uh, kinderen die in een risicogroep uh, vallen. En bijvoorbeeld zoals ik zelf werk als relatietherapeut en zie dat mensen daar toch besmet door kunnen raken. In Limburg zijn de meeste grote festiviteiten afgeblazen. In Brabant gaan ze op sommige plekken wel door. Het weer, betrekken trekken wolken over het land. Soms kan het een beetje regenen. Het wordt vandaag maximaal 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging na een ongeluk. Tussen Zoeterwoude en Hoofddorp, 12 kilometer fieden. De vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Warmand en knopen Daar is de vertraging bijna een uur. A 27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Knaal.1 Nes, 7 kilometer fieden met 10 minuten oponthoud. N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Krommenie, 3 kilometer fieden met daar 20 minuten vertraging. En op de N242 naar Alkmaar bij Zandhorst, 4 kilometer fieden. En daar is het oponthoud 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm gonna girl. No, my We are made of each other, baby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 Zonder mythen en betrokken. Dus doe die daden in je mogen.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 Now we're fighting in our hearts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 Come online, baby. Come online, come online. Shady, come online. Come online, baby. Come online, baby. Come online, baby. Come online, come online, baby. Come online, come online, baby. Come online, come online, baby. Come online. Come online, shadi. Come online. Come online, mommy, Come online. Body so fine, wanna make you mine. Make up your mind, baby. Come and wine. Vivienne stones in the club, big shine. Gooi, ja. in het day, dan ga go hard. Bleed voor de fans, doe ik zo hard. Ram mijn money op de bayer, joh. Mamie, ik test voor de bank, bro. AMG, dat is tempo. Lid je te doen, zei je, je hebt zo. mijn bag, want je bent boos. Die handy mag mijn pavie. Kan dingen typen over babies. Kan je dingen zeggen, maar ik meen niet. Voor je bibel, maar ik denk niet. Money blacker en money op de bank. Je wilt weten wat ik heb, ik zie je denken wow. We komen altijd bozer in de lente Perfecte weather voor de limbo's en bens. baby come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 Weer. Stoot je aan dezelfde steen. Vraag jezelf om in de spiegel op de WC. Hou het meisje genoeg, maar nog niets geleerd. Geef vertrouwen meer. Geef vertrouwen meer. Wanneer zal ik genezen zijn?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 Oh too long for you point it out, I cannot cry, because I know that's weakness